Nathalie van Zuidenkom. Goedenavond. Er zijn stappen gemaakt naar een Groenland-deal. In die deal staat dat niet alleen Amerika, maar NAVO-landen samen... Groenland en het Noordpoolgebied verdedigen. Daarover wordt nu gepraat, zegt NAVO-baas Rutte. President Trump is er blij mee en was ook heel blij met Rutte. Hij is een geweldige leader. Ik denk dat hij fantastisch is. Hij is de general Een heel belangrijk member van NATO. Ik zei dat het for voor NATO. En het is heel I leuk. Het is een deal waar iedereen heel blij is. Het is een deal. Eerder maakte Trump bekend af te zien van de importheffing van 10%. Hij wilde daar eerst Europese landen mee straffen... die troepen hadden gestuurd naar Groenland. Trump wilde namelijk het eiland hebben. Wat Groenland hier allemaal van vindt, dat horen we morgen. Inbrekers hebben afgelopen nacht zilver gestolen... in het Zilvermuseum in het Gelderse Doesburg. Dat museum zit in een kerk en daar hebben ze een flinke buit gemaakt... zegt de politie. Die heeft nog niemand opgepakt, de daders zijn namelijk spoorloos.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 Sport dan, een pijnlijke Champions League-avond voor PSV. In Engeland werd met 3-0 verloren van Newcastle United. PSV maakte weinig indruk op de Engelsen en kwam al vroeg op achterstand. Het was Harvey Barnes die het besliste. Hier komt de volgende goal. Ja hoor, hoe is het mogelijk? Barnes doet het en die loopt er doorheen alsof het uh, probleemloos kan. Kinderlijk eenvoudig komt Newcastle op 3-0. was bij Radio 1. Volgende week is Bayern München de tegenstander in de laatste speelronde... en daar moet PSV een goed resultaat halen om verder te komen. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond koelt het af richting het vriespunt. Morgen begint zonnig, later komt de regen aan en dat bij 1 tot 9 graden. Maar is de is er nog één vertraging. Die staat op de A4 Amsterdam Den Haag... tussen het en het Limes Aqueduct. 8 minuten en een melding voor de A67. Eindhoven richting Venlo. Daar is een omleiding ingesteld. De hoogte van knooppunt zaarden hijken Er is een ongevalsonderzoek aan de gang. Daar moet je nou richting Duisburg volg Keulen over de A73, de A74 en de A61 in Duitsland. Dan nog flitsers gezien. Langs de A9 Diemen-Amstelveen 11.8. De A16 Rotterdam-Dordrecht 31.2. En de A50 zwolle Apeldoorn staan ze bij 209.4. Q Music! Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Stem op jouw favorieten doe je via qmusic.nl. En er wordt al uh, volop gestemd. Echt leuk om te zien. Ik zie dat we er helemaal niet zoveel meer nodig hebben eigenlijk. Ja, we doen namelijk bij elke 500 stemlijstjes een uur lang alleen maar muziek uit de 90s. Dus mocht je nog bezig zijn met de invullen en het invullen... of het nog niet gedaan hebben... help ons even die kant op, richting die 500 stemlijstjes. Vul hem even in, dus via music.nl. Ik heb daar wel zin in een uurtje inspiratie. Ik vind het wel lekker, even een uur lekker muziek uit de jaren 90. De volgende stond er vorig jaar zes keer in, in de lijst. Benga boys, dit is To Brazil. The Q Top 500. Van de 90's. De 500 beste uit de jaren 90 Volgens jou. Q Music. A minute in the morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning. Of oh, rising up a hill. Something has taken.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 Bikeje Music. Goedenavond met Lars. Goedenavond met Jelmer. Hé, hey, goedenavond. Lucas, ik hoorde dat jij binnenkort naar Oostenrijk gaat. Dat klopt. Dat ja. klopt, ja. Ja. Wat ga je daar doen? Uh, ik ga daar skiën. Ik Kijk. zit momenteel in mijn skipak, want ik kom net bij Snowworld vandaan waar ik lesgeef. Oh. oh maar, ja. maar Lucas, jij bent dus uh, jij bent, uh, skileraar? Jelmer, ja. Oh, ja. Uh, maar uh, is, het nou, is het nou waar, Lucas, wat ze zeggen dan over leraren dat, ze, uh, dat jij elke avond uh, in de apreskier een uh, ander schatje hebt? Nee, absoluut niet. Nee. Dus we moeten natuurlijk wel weer representatief op de piste staan. Ja, morgen. maar goed, dat maakt toch niet uit. Ik bedoel, zaterdag is vertrekdag, Lucas. Dan, weet je, dan gaan ze weg en dan kunnen we weer nieuw... Uh... Uh, ja, kijk, er moet af en toe ook een feestje gaan uh, Er moet af en toe worden. ook eventjes, zeg maar, de bogen kan niet altijd gespannen staan. Nee, precies. Nee. En ja. ga je dan ook het geld, als je een mooi, mooi bedrag uit de klok haalt... zo meteen, Lucas... ga je dan ook uh, dat uh, uitgeven aan uh, de wintersport? Of het, aan, zeg maar, wat je in Oostenrijk gaat doen? Ja, ongetwijfeld. Uh, de, mijn schoenen moeten nog wat geboetfit worden, dus... Uh... Wat moet er gebeuren? Gebootfit, Dat ze weer perfect om je voeten passen, zeg maar. Oh, nou, dan wou ik nog even vragen, want ik ben ook uh, wintersporter, maar ik heb dus altijd uh, skischoenen die altijd pijn doen. Heb je daar nog tips tegen? Maar je moet ze dus boetfitten. Ik, ik heb er nooit van gehoord. Wat is dat? Ja, steekjes... ja, je moet ze dus niet te strak doen, niet want dan strak. knel je je voeten af. Ja. En je moet ze ook niet te los doen, want anders dan verkrampen je voeten. Maar wat is dan de juiste... Want je moet dan natuurlijk altijd met zo'n... Ja, hoe, hoe noem je die fitting? Dat je dat... Lucas, hoe heet dat ook alweer? Zo'n... Uh... Ja, dat, je, dat bedoel moet, een, een klemmetje, en snallen Ja, zo'n ja, zo klemmetje. En dan moet je dat zo trekken. En dan, maar ja, ja, wat is dan de beste stand? Dus niet, niet, ja, niet te hard, niet te zacht. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Oh, ja. Nou, dan ga ik dat in Oostenrijk doen dit jaar. <laughs> Lucas ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Knok. Knok tegen de klok. We gaan spelen voor een uh, nieuwe bootfitting van je skischoenen. Uh, je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders uh, win je helemaal niks. Dat is hoe het werkt. Ben je er klaar voor, Lucas? Oh, sorry. Ik, heb je, ik had je even uitgezet. Sorry, Lucas. Uh, ben je er klaar voor? Jazeker. Alright, daar ga je. 69 euro 74 euro 112 euro 143 euro 199 euro Lucas, Lucas, Lucas! Geweldig! Hoppa, yeah. Zo, Lucas. Hé, hey, 199 euro. Ja, dat is lekker. Daar kan je wel een schoentje van boet zitten. Zo, ik weet niet wat het kost, maar... de uh, red je, red je ja, het wel. 200 euro. Oh, geweldig nee. man, geweldig. Nou, dan, we gaan natuurlijk even luisteren wat er uiteindelijk uh, in die klok had gezeten. 241 euro. 283 euro. Ja, 283 euro. Ja. Ja, Lucas, het had ook. Uh, ja. Nou goed, ja, dat is zuur. Maar ja, het is niet anders. Ja, nou ja, prima. 199 euro is een fantastisch bedrag. Ik wens jou daar veel plezier mee. Gaan we naar je overmaken. En veel plezier in Oostenrijk. Waar ga je precies naartoe? Ik ga naar Obertouwen. Dat ken ik niet. Is dat. Is nee.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 Als jij dat wil, nou dan doe ik dat. Ik ben hier op je blauwe dag. Blauwe dag, kom seconde. Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaan. Q-Music. Q-Sounds better with you. to 12 bij Q-music. <laughs> Even een uh, berichtje dat uh, binnenkomt... in de Q-music-app van uh, Niels bijvoorbeeld. Die jongen heette Jelmer. Hij heet Jelmer, Janneke ook. Heet hij niet gewoon Jelmer? Gabrielle? Uh, die stuurt, hoe kom je bij Lucas? Hij heet gewoon Jelmer. En ik kreeg net ook een, uh, een appje... van een vriend van me, die... Uh, <laughs> die zegt ook... Je, je doet de hele tijd Lucas, maar volgens mij... heet hij gewoon Jelmer. Jelmer. Ja... Goedenavond. Hoi, goedenavond. goedenavond. Jij speelde net mee met uh, Knok tegen de klok. Ja, dit heeft even een klein beetje uitleg nodig. Uh, ik zit hier in de studio samen met Romy van de redactie. Romy. Hallo. Hallo. Uh, en wij spelen achter de schermen. Ik weet niet of je dat kent, uh, Jelmer, wel eens 1 op 10. Dan verzint iemand een opdracht en vervolgens stel je dan af. En dan noem je allebei een getal tussen de 1 en de 10. En als, als je dan allebei hetzelfde getal noemt... dan moet je die opdracht ook uitvoeren. Ja, dat is net dus ook gebeurd. Uh, net voordat uh, we met jou gingen spelen, uh, Jelmer. Uh, ja, ik, ik, er is audio van. Uh, ik ga het je laten horen. Het is hele slechte kwaliteit. Maar ik denk dat je dan een beetje een idee krijgt... wat er net gebeurde voordat we met jou knok tegen de klok gingen spelen. Luister. Oké, okay, mop. Ik heb een idee. Was? We gaan zo meteen knok tegen knok spelen met Jelmer. Ja. Heel leuk, gast. Leuk. Um, even 1 op 10, dat jij hem gewoon de hele tijd Lucas doet. Maar je mag niet zeggen dat het krap is. Nee. Jawel. Nee. Eén keer, kom op, vind ik echt heel leuk. Jelmer. Jelmer. En dan moet je hem heel de tijd Lucas, Lucas doen. Lucas het begin, meteen. Nee. Kom, 1 op 10. Op dat dat snapt hij toch niet. 3, 2, 1, 6. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Jij ja. het Nee, Lucas. Ja, Lucas oh, erg. noemen. Ja, dat. Yeah. Ja, Jelmer, ja. ik schaam me nu een beetje, want ik dacht ook, ik heel de tijd toen ik zei Lucas, ik weet gewoon jij moet denken wat een pannenkoek die gast, hij weet niet eens hoe ik heet. Ik wist natuurlijk wel dat je Jelmer heette, maar ja, het was eventjes. Ik kreeg een opdracht mee van uh, Robi, dus sorry daarvoor. Ja, ik heb je nog een keer proberen te ja, corrigeren. ik, ik hoorde het, je het, het, je het, het maar ik denk, ja. ik probeer dat gewoon. Ik hoorde jou zeggen: nee, maar ik hield Jelmer. Nee, ik, toen dacht ik: oh nee, oh nee. Hij <lacht> heeft het ook echt door. Oh, wat erg. En dan moet, dan moet ik nu door blijven gaan. Ja, oké, okay, Jelmer, uh, excuses nogmaals. We, we hebben ons wel kostelijk vermaakt hierdoor. En, hé, hey, uh, 199 euro alsnog. Heb je net verdiend? Lekker. Heerlijk. Ja, hoor. Ben, ben je niet boos op me? Ik ben niet boos op je, Lars. Goed zo, oké. Okay. <laughs> Ik had nu zo gehad dat je nu al Bart had gezegd of zo. Oh ja, nee, Bart, ja, sorry. <laughs> hey, jammer fijne avond nog, dankjewel. Doei, doei. De, doei, doei. bij Q-Music. Vanaf uh, volgende week maandag hoor je de Q-Top 500 van de 90's hier bij Q. De 500 beste uit de jaren 90. Volgens jou geef je favorieten door via qmusic.nl En als je dat doet, dan uh, tellen we dat allemaal bij op En bij elke 500 stemlijstjes doen we een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. En ik uh, zat even te kijken, maar het, ja, het is zover. Zometeen een uur lang hits uit de 90's. En we beginnen met deze. Total tax... Somebody else's die Lover. Ook Michael Jackson. Remember the time. Uit 92. En ook June komt eraan. En are you ready to fly? Zometeen. Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 Daarom heeft alleen Vodafone drie jaar batterijgarantie. Wordt de kwaliteit van je batterij dan minder? Vervangen we hem. Gratis. Dus ga van. Oh nee. Naar niet te stoppen. Check de voorwaarden op vodafone.nl slash batterijgarantie. Ik wil van een Ik wil van een auto af. Ik wil van mijn auto af.nl Nu bij Vodafone. De Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op Vodafone.nl oh, yeah. Ik wil, no ik wil, no ik wil no no van mijn auto af.nl Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel. 4 op een, 4 op een rij,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 Milaan, we komen eraan. Vierde Olympische Winterspelen van 6 tot en met 20 februari in het staatsloterij Team Nelhuis. De plek waar Oranje thuiskomt, waar we samen juichen en sportprestaties vieren. Dit is Ga naar timenelhuis.com en koop jouw tickets. Staatsloterij Team Huis. Thuis voor Oranje. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Koop nu je tickets voor het Staatsloterij Team NL Huis op teamnlhuis.com. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 ja, Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen. Goed nieuws voor de Q-top 500 van de 90s. En daarom het komende uur alleen maar muziek uit de jaren 90. Q-Music, Lars Boelen. Met zometeen Michael Jackson. Remember the time. En eerst Total Touch: This is somebody else's lover. Alleen maar 90 hits. Q-Music. Remember the Time uit 1992, Michael Jackson. Trouwens, wat, dat is even een klein razeltje. Wat was de favoriete fastfoodketen van Michael Jackson? Denk ik er even goed over naast. Favoriete fastfoodketen? KF. Ja. ja, het is flauw. Ik weet het. Goed. We zitten midden in een uur. Uh... Vol met alleen maar parels uit de 90s. Omdat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn voor de Q-Top 500 van de 90s. Die hoor je vanaf maandag. Je kent nog stemmen, hè? Je kent nog stemmen. Doe dat vooral via Q-music.nl. Dat is de plek waar je je favorieten doorgeeft. En als je dat nog niet hebt gedaan. Dan kun je het komende uur ook een beetje zien als een inspiratieuurtje. Een beetje een schot voor de boeg. Het kan je, kan je misschien inspireren. Gewoon leuke liedjes die je op je lijstje zou kunnen zetten. Uh, volgende, het volgende nummer is al uh, opgestemd door Fleur, Ian en Paul. June en Are You Ready To Fly. Are you ready to fly? 90s hits. Q sounds better with you.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 De Q, top 500 van de 90s. Ja, leuk om te lezen, berichten in de Q Music App. Monique bijvoorbeeld die zegt, lekker mezingen met Marco. Zo fijn dat hij weer op de radio te horen is. Uh, altijd leuk hè, om wat van je te horen in de Q-app. Je bent uh, natuurlijk altijd van harte welkom. Het komende uur alleen maar liedjes uit de 90s. Ik denk dat we van het uur nog, uh, wat is het, 40 minuten over hebben. Zoiets, ongeveer. Uh, even kijken, er komt er nog meer binnen. Uh, Karel. Karel die zegt onderweg naar huis toe van een voetbaltraining. Uh, ook nog even een biertje meegepakt. gepakt. De gezellige Karel Lotte die staat nog in de sportschool. En Maries die is onderweg naar de nachtdienst bij de politie. Kijk. Dat toch bezig bent in de Q-Music App, dat is ook de plek waar je je favorieten doorgeeft voor de Q-top 500 van de 90s. De lijst met de be beste 500 liedjes uit de jaren 90, volgens jou. Uh, doe dat, want die hoor je vanaf uh, komende maandag dus. En bij elke 500 binnengekomen stemlijstjes hoor je uurlang muziek uit de jaren 90. Zoals deze bijvoorbeeld uit 1990, Depeche Mode en Enjoy the Silence. Words like violence, break the silence. Into my little world, painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. via qmusic.nl en bij elke 500 lijstjes die binnenkomen een uur lang alleen maar 90s hits Qmusic